Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De oud-directeur van de Jumbo, Frits van Eert... was vandaag niet bij de voorbereidende zitting van de rechtszaak tegen hem. Zijn advocaat zegt dat hij geen zin heeft in media-aandacht. Van Eert wordt verdacht van verschillende vormen van fraude, waaronder witwassen. Er werd onder meer 4,5 ton aan cash in zijn huis en in zijn kantoor gevonden... Volgens zijn advocaat moet er rekening mee worden gehouden dat Van Eert nou eenmaal een rijke man is. Nou, wat ik daarover gezegd heb is dat uh, mijn cliënt niet de gemiddelde Nederlander is. En hij wil absoluut geen voorkeursbehandeling. Maar wat voor mij onwijs veel geld is, hoeft dat voor hem niet te zijn. En iedereen weet natuurlijk wat zijn vermogenspositie is. En dat moet de rechtbank denk ik wel meenemen in de beoordeling. En, uh, we gaan ervan uit dat ze dat ook zullen doen. Van Eert ontkent alles. Als hij wordt veroordeeld kan hij een jarenlange celstraf krijgen. Een grote brand in een huis in Velp. De vlammen sloegen al snel meters hoog uit het dak. Omdat er veel rook bij vrijkomt is er een NL-alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen. Die moeten de ramen en deuren dicht houden. Het park van Peter Gillis in het Brabantse Ommel moest eigenlijk gisteren helemaal leeg zijn. Maar er zijn nog steeds bewoners die willen blijven. En daarom stapt Gillis naar de rechter. Permanent wonen op het park is verboden. Dat heeft de gemeente bepaald. En blijven er toch mensen wonen, dan moet Gilles per maand 50.000 euro betalen. Daar hebben de laatste bewoners geen boodschap aan. Wat gaat u doen? Blijven. Ongeacht wat er, gebeurt. Ongeacht wat er ook gebeurt. Ja. Net zo lang tot het heen, maar je er vanaf valt. Ik ben zo in mens boos. Ja, wij zijn gewoon de type als bewoners. En Peter Gilles liet zelf ook van zich horen. Als ze niet vertrekken, dan gaan we ze toch op aanspreken. Huisvrede breuken en dan gaan we de politie bellen. Want ik ga natuurlijk niet de dwang om uh, aan gemeente as te betalen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon. Het is dan maximaal 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Somewhere in the movies in the bowels of a dream. I saw a father knees the leaves with sunlights never seen. The gaping abyss The troubles of the world above They cease to exist When the lightning strikes and the rain comes crashing down I fly, the smaller the world looks. But the insignificance of every organism overwhelms me. Fills me with aching doubts, brands me with fear. Who gets to survive? Fate decides. Dat was hem. Uh, uh, dat was DK Rebirth. Uh, daarmee zijn we meteen gekomen in uur nummer drie van deze Alternative FM. En uh, dat is ook uh, meteen uh, aanleiding om weer eens even te gaan praten met de beide heren. Want het is uh, natuurlijk uh, leuk als zij uh, ook nog wat te vertellen hebben. Want daarnet hadden we het een beetje ook over de muziek. En noem maar op. Um, maar dan is er natuurlijk ook de vraag. Want ja, we hebben nu al een deel van het materiaal horen. Dus ik begin met jou, Phil. Gaan wij in de toekomst nog, uh, in een zeer nabije toekomst, nog meer van jou horen? Champagne had je al deze zomer uitgebracht. Ja. Dus denk ik, er is er wel weer aanleiding om uh, weer uh, nieuw materiaal uh, uit te gaan brengen. Ja, dat is er zeker. Ja. Ja, de, de, de volgende single die ligt nu bij de, bij de mastering engineer. Mm -hmm die is bijna klaar. Dat wordt eigenlijk een soort follow-up single op Champagne. Mm -hmm. Dus een beetje in dezelfde stemming, in dezelfde, in dezelfde sound. Mm -hmm. Iets meer een beetje richting uh, de, ja, de, misschien wat minder zomerse klanken en meer een beetje de, de cozy wintervibe, winter ja. zeg maar. Ja. En er uh, staat een zangeres op waar ik heel, uh, heel blij mee ben. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat komt, uh, ja, laten we zeggen. Ik mag er geen datum aangeven eigenlijk. Want, Doen uh, we dus ook niet, maar nee. het, het, het, het, het, het, het zit er dus wel aan te komen. Ja, vrouw. in de nabije toekomst. Ja. Ja, um, dan even wat ook weer ook over jouw song inhoudelijk. Want uh, ben jij stemmingsgevoelig? Ja, heel erg. Ja. Ja? Ja. Uh, en dat merken we dan ook een beetje in het materiaal wat jij uitbrengt. Ja, dat want tot... Vleugels, dat we ging wel even over een heel zwaar onderwerp... wat wij even in het vorige uur hebben... Um, laten horen. Want waar ging dat over? Ja, dat ging eigenlijk over een hele, hele moeilijke periode waar ik doorheen ben gegaan. Ik denk dat, uh, nou, dat veel artiesten wel zullen herkennen dat muziek een uitlaatklep is. Mm -hmm. En um, ja, ik ben van, van nature niet per se iemand die heel goed is in praten over zijn emoties. Mm -hmm. En uh, ja, Vleugels was gewoon uh, een, een nummer waarin ik wel echt die duisternis die ik dan wel voel uh, mm -hmm. heel erg kwijt kon. Ja, uh, uh, helpt. Uh, je zegt het ook, hè? muziek helpt je dan eigenlijk om erover te praten. Ja, ja zeker. Ja, of ja, om het toch op een manier te uiten, want anders blijf je ermee zitten. Dat is het laatste wat je moet doen natuurlijk. Ja, maar nou, nou loop jij uh, zelf tegen dit uh, verhaal aan. Maar realiseer je dan ook dat je daar misschien anderen... Uh, daar ook mee de helpende hand toe kan steken in dat opzicht? Ja, zeker. en dat is, ik denk dat, uh, dat primair is altijd de uitlaatklep voor jezelf, maar uh, ja, een, een hele toffe bijkomstigheid daar, daaraan is dat je iemand anders ook nog kan helpen. Dus, zoals muziek mij ook heel erg heeft geholpen in, uh, in donkere periodes. Het is dus ook voor mij altijd een, een uh, medicijn, zeg maar, daar komt ook, uh, met in mijn naam komt daar ook vandaan. Ah, um. ja, want dat is meteen ook van, waar, ja, maar hoe ben je aan die namen gekomen? Eerst veel met. Ja. Eerst veel, en dan de meds. ja Mijn tweede naam is Philip dus daar komt veel van aan. Ja. En met is dus ja wat ik net zei. Het, muziek is een medicijn, denk ja. ik. En uh, voor mij, zowel het muziek maken als muziek luisteren is een medicijn. Ja, ja, ja. Um, want ja, je stemmingsgevoelig, dat, dat, dat zeg je. Um, want krijg je daar ook reacties op? Op, op wat je gemaakt hebt? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Um, Heb je bijvoorbeeld al ergens reacties opgekregen... van de singles die je al uit, uitgebracht hebt? Nou ja, wat, wat bijvoorbeeld wel... Een, uh, misschien wel een leuk verhaal is om te vertellen... is dat uh, het laatste nummer wat ik net deed... Groeipijn. Ja. Um, de tweede couplet gaat over mijn vader. Mm -hmm. En over eigenlijk... Uh, zijn, zijn uh, ziekte. Hij is uh, chronisch ziek. Mm -hmm. En... Uh, ik, ik zeg daarin dingen die ik, die ik... eigenlijk nooit tegen hem had gezegd. Direct. Ja. En op een gegeven moment... had ik dat nummer geschreven. Dus zei ik dus ook tegen hem van... Ik ga je een nummer sturen. En ik wil er zelf niet bij zijn als je het luistert. Ja. Maar uh, luister het gewoon. En uh, ja, dat is dan mijn manier om bepaalde dingen tegen hem te zeggen. Omdat het me niet lukt op een andere manier. Ja. Uh, en wat, wat vond hij ervan? Uh, ja, dat, on, dat, dat ontroerde hem natuurlijk enorm. En uh, ja. hij is vaak ook bij, op, bij eigenlijk bijna allemaal uh, al optredens. is hij er wel. En um, in, in principe, Floris kent hem ook, uh, kent ja. hem ook door en door zeker. Ja, en uh, ja, dat, dat is de tranen altijd ja. eigenlijk. Want hoe belangrijk is een thuisfront... Voor jou in dat, dat opzicht. Oeh, dit, zijn ja. wel de, dit zijn wel de pittige vragen. Ja, goed. Maar puismond. goed, het is nu even geen Rob Agda-woord. Ja, <laughs> nee, nee, nee, nee. Want hoe, hoe belangrijk is dat? Zo'n zo zo achterbal? Ik, uh, ik denk een stuk belangrijker dan ik, dan ik me besefte. Zeg maar. Ik denk dat ik mm. over de jaren eigenlijk steeds meer besef... hoeveel behoefte ik heb aan uh, mensen om op terug te vallen... en hoe, hoe Dankbaar ik ben dat ik iemand als Floris bijvoorbeeld in mijn leven heb. En natuurlijk ook familie, maar uh, mm. het is niet vanzelfsprekend dat je, dat je een, een nieuwe broeder nog erbij krijgt uh, in de loop van je leven, zeg maar. Ja. En dat, ja. nou, die zit hier naast me, dus daar ja, uh, mag ik heel dankbaar voor zijn. <laughs> ja, want uh, spreken jullie, uh, want dan kijk ik jou even aan, Floris. Ja. Uh, want spreken jullie dan gewoon over alles in, de, in dat opzicht? Wij twee. Ja. Ja. Dat, uh, ja. Ja, kijk, is er iets wat je nog niet verteld hebt? Ja, geheime ja. Nee, echt letterlijk alles. En ook uh, hele diepe dingen. Maar ook hele oppervlakkige bullshit. Ja? Ja, nee, ja, moet dat ook? Even een beetje uh, ook oppervlakkige dingen. Absoluut. beetje komt wel goed met deze. <laughs> met deze. Ja, nee. Het kan me voorstellen. Dat, uh, dat je ook gewoon even. Over een beetje lol. ...moet kunnen maken. Uh, als je ergens onderweg bent, denk ik zo. Oh ja, absoluut. Ja? absoluut. Ja, zeker. Bij uh, optredens is er vaak ook wel een beetje spanning. En we hebben gemerkt met de jongens bijvoorbeeld van de band ook... Erbij. ...als wij in een hele rare bui zijn van veel grapjes en veel uh, gekloot, geklier... Ja. Dan wordt het vaak een hele goede set. Ja. Zijn jullie ook? Zo als we daarvoor van, uh, heel moe en een beetje ja. levenloos op de bank zitten te wachten tot we op moeten... dan wordt het vaak een minder goede set. Maar als we een beetje rondlopen te springen... en uh, ja, dan wordt het beter van. Ja. Ja. Dus ja. Die, dat plezier is er absoluut. Ja. Uh, hoe zit het met de kat ik wat? Nou, dat valt best wel mee. Dat valt best wel mee. Ik denk ja. dat er van afhangt van welke kant je het bekijkt. Um. Als je vanuit ons bekijkt, dan vinden we het we zelf wel meevallen. Ja. Ja, ja, jullie proberen het nog allemaal We laten beetje... de kleedkamers meestal wel best wel dat goed wel achter. We laten ah, ja. netjes achter. Ja, dat betekent niet zeker. dat we er netjes mee omgaan, maar nee. we laten wel netjes achter. Of dat jullie als een een of andere artiest in de jaren zeventig... ergens in een vingerplant hangen. Dat nou. dat weet nog, je wel over wie je het hebt, hè? He? Nou ja, ik is het er gebeurt van alles, maar we la laten het altijd netjes achter. Altijd, precies. Ja. Ja. Ja, uh, voor de mensen die denken, waar heeft die Jaap Koperus het nou over? In de jaren zeventig, mensen thuis. In de jaren 70 had je namelijk Iggy Pop. En die ging bij Top Pop gewoon in de vingerplanten hangen. Dus, uh, en daar had hij dan een, uh, een liefdesrelatie mee. Maar goed, uh, dat, uh, <lacht> dat is even terzijde. Uh, we gaan zo dadelijk weer even wat uh, van jullie horen. Want dat is denk ik uh, wel weer de bedoeling. En daar zit onder meer de laatste verschenen single tussen. En hier gaan we dan iets uh, in een wat ander jasje horen. Um, bij de aankondiging op de socials vandaag had ik uh, gezegd... dat er, uh, uh, ja, ik heb altijd ergens een nummer... wat er voor mij dan altijd uitspreekt. Voor, voor, uh, voor vorig jaar was dat de um, Danger of Freedom van Demira... Uh, van haar album. Maar er is nu eentje die toch met kop en schouders bij mij... Hoor, om een gegeven moment bij uit te beginnen te springen. En dat heb ik stiekem al tegen degene gezegd. En op de socials had ik al gezegd van... vanavond ga ik hem bekendmaken. Voorlopig is er bijna eigenlijk nog niets wat daar overheen is gegaan. Maar ja, en het is dan toch ook wel een feit... dat deze dame, net als ik, uit het gezellige zandvoort komt... En dan wordt het al een stuk kleiner, want dan weet één dame al van wie het is. En dat is niet Bodine, nee, het is Wendy Moore met Hooked. I got a fever, making me feel high. A slighter fever, I'm your kryptonite. And tonight, you're gonna cross that line.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 Wendy Moore in uh, dit uh, dorp in Zandvoort uh, rond ziet lopen met een wat stralend gezicht. dan weet je hoe het komt, want uh, in mijn optiek is dit, voor mij persoonlijk, tot dusver de single van het jaar 2024. En uh, de september is uh, al een ver in het, uh, in het jaar. Uh, ja, dus de producties die nog moeten komen, moeten wel van hele goede huizen komen. Uh, om dit te kunnen overtreffen. Ja, ik uh, weet het niet, maar uh, die single die heeft wat. Er zit, uh, uh, muzikaal gezien zit dat uh, gewoon strak in elkaar, die deze productie. Um, maar ik ga ook nu uh, weer terug naar ook twee heren... die minstens zo geweldig zijn als Wendy Moore. En dat zijn de heren die vanavond in de studio zijn... waarbij Floris nu een iets wat, ja, uh, wat, uh, hoe moet ik het... een dienende rol uh, heeft... Maar dat is over een, over een maand of twee, binnen twee maanden, is dat anders. Want dan is het meer een gelijkwaardige rol. Want dan, uh, want dan komen ze hier als jong komen ze weer terug. Uh, want het draait vanavond om de man die bij de laptop staat. En dat is veel merts. En het eerste nummer van dit tweede en laatste blokje heet Weiland. Zonnestralen door het zorde raam. Denk het is tijd voor de lengte. Zwijder van way back aan Toch is er hier weinig hetzelfde Weg uit de flatsen, met weer thuis in de laan We zoeken het heide en veld. Gek als ik kijk wat de tijd heeft gedaan Mama heeft rimpels en papa is grijs Ik lijk op een en hij groeit me inmiddels een eindje voorbij Ines is druk alsof zij niet beseft Dat er niemand zo ver onderweg zal zijn Ook al een tijdje niet meer met mijn ex Ik weet niet of ik spijt het, maar toch is het pijn Zoek naar manieren om haar los te laten Soms voelt het alsof alleen zij me begrijpt Het slijt met de tijd Eerst de opa verloren, het voelde zo gek om gedaan. Te zeggen, weet niet of er een hemel bestaat Als je kan gaan, ik weet heeft niet man een plekje Oma praat er steeds vaker over Moet ik haar geloven, heeft ze dagen over Volgens haar waakt daarboven iemand over ons Ik zou het echt graag geloven Neem een stapje terug voor het perspectief Mama's huis langs de weg aan het weiland Het is net alsof de banken praten over lange Zoeken naar mijn rust ging ik ver van meer, veel te vaak niet gemerkt dat het kwijt was. Ik moet overal wat achterlaten. Het is dus een lang verhaal. Mag ik nog eventjes kind zijn? Mag ik nog eventjes spelen? De school kwijt op het plein. Nu staat er alleen nog een leegte Misschien wel een teken van wat is verdwenen Die kleine is zelfs niet klein meer Misschien is het beter de tijd te beleven Want ook deze pijn die verdwijnt weer En dat maakt het waardevol beschadigd misschien, maar ik adem nog Zoekend naar ruimte om dingen te uiten Dan reizen we zo heel de aarde rond Misschien dat ik te ver van mijn kamer zocht Mama's huis aan de Klevelaan De tijd vliegt, maar het lijkt hier alsof je even landen Ja, ik bleef staan, uh -uh. Neem een stapje terug voor wat perspectief, voor het perspectief. Mama's huis langs de weg aan het weilen Het is net alsof de planken praten over lange jaren Zoek het naar mijn rust ging ik ver van hier Toch er vaak niet gemerkt dat het kwijt was Ik vind overal wat achterlaten Het is dus een verhaal zonder eind Want we hoorden de klanken van uh, Floris nog. En uh, we zijn altijd van het applaudisseren... op het moment dat de laatste klank heeft geklonken. Want dat is eigenlijk wel zo netjes. En de laatste. En dat is natuurlijk die hele zomerse single. Vorige week zou die zeker niet meer staan. Want toen waren de temperaturen ronduit tropisch te noemen in deze studio. En nu, ja, het, uh, het is jammer. Maar het is een beetje herfstig. Hoewel, jongens... De zomer komt weer terug. Want uh, als we de weersvooruitzichten uh, weer hebben bekeken... komt er nog een beetje na zomer aan. Dus het kan weer wel. Die champagne die, uh, kan, uh, kan alweer ontkurkt worden. En laat veel mensen daar het daar nou ook over hebben op die single. Hier is Champagne.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 Succes voor de toekomst is de mantra Geen stress als alles in de brand staat Ik flex nieuwe pokers die zijn dansbaar Eén fles op de tafel staat een glas klaar En nog eentje voor wie een wil delen Zoek een vrouw niet omdat ik iemand mis in mijn leven ah, Met elke winst heb ik meer om te geven In mijn bed is er ruimte voor twee Het is dus alleen maar voor de one en niet zomaar iedereen Hoeft geen one night stand, ik ben liever hier alleen doe het rustig aan, Hoef niet allemaal om lust te gaan Ik heb genoeg harde stuk gemaakt om dit te weten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 Waarom is deze single zo leuk en mooi? Omdat hij toch ook uh, mij doet denken aan de tijd dat ik dus met die jaren tachtig uh, bezig was. Een uh, een of andere radiostation op een zolderkamer in de lucht te houden samen met nog een paar knuiten. Uh, er zit hier eigenlijk ook van alles in. Soul, funk en zelfs een vlugje hiphop. En dat maakt de single gewoon heel erg van zo uh, denk ik erover. Um, goed, we gaan uh, nog even wat uh, muziek laten horen... waar we vorige week niet aan toegekomen zijn. Want Rick van Portland Rider is een van de, de mensen... die mij regelmatig uh, wat toestuurt. En deze nieuwe single, of beter gezegd de laatst verschenen single... de meest recente single van Portland Rider... is niet te mis... Staan af, niet te versmanen. En dat is body, heart en soul. Body, heart, soul. Zit dus gaan we het uh, hebben als uh, hier terugkomen als jongvolwassen. Maar uh, dit waren de Stone Souls. Ook uh, blijven liggen, maar die moeten nog een keer gedraaid worden. En dat doen we dan nu. Uh, Small Stone heette de single. En Portland Rider hoorde je ervoor met Body Heart Soul. Heren, hoe vonden jullie het, uh, dit avondje alternatieve FM? Ja, fantastisch, ja? natuurlijk. Ja. Als we bij Japan op bezoek mogen komen, dan is het altijd fantastisch. Jij ook? Heel gezellig. Ja. Ja. Um, nog even voor alle duidelijkheid. Want uh, ja, um, dus, er komt dus nog wat aan, begrijp ik. Um, zitten er ook nog optredens in het, uh, uh, in het verschiet? Of is er daar nog wat uh, onduidelijkheden over? Nog? Ja, uh, we hebben wel wat dingetjes. Ik zit even te denken wat het eerst volgende is. Wat je het beste kan doen, want mijn, mijn geheugen is echt een vergiet... Ah, dus ja, like een beetje op de Als je het nou een keer live wil zien, kun je ons het beste even op, uh, op Instagram volgen. Kijk, dat is het, dus veellaagstreepje mats. Ja. Dat is voor mats en, en jongvolwassen muziek. Als je nou benieuwd bent naar wat we de volgende keer gaan doen. <laughs> ja. ja, want, uh, jullie, uh, uh, want uh, jullie zijn niet fulltime met muziek uh, bezig. Nee, we zijn allebei uh, harde werkers, we doen van alles. Ja. Dus, uh, ja. Wat, uh, wat uh, doe jij bijvoorbeeld naast de muziek uh, Floris? Ik werk daarnaast bij uh, een organisatie die begeleiding geeft aan jongeren met autisme. Ah, dus een uh, nobel werk. En ja. het is heel interessant, heel leuk werk. Ja. Ja. Hoe zit het met jou? Film mats? Ik ben uh, verder nog programmamaker uh, bij de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ze maken allerlei programma, uh, programma's voor jongeren. Ja. Superleuk. Um, en uh, ja, ik geef ook workshops op scholen, muziekworkshops. Ah, dus uh, dan ben je toch even goed nog met uh, educatie en, ja, en met ja, ja, ja. de muziek vind dat, bezig. Ja, ik vind het super tof om gewoon bezig te zijn met jonge mensen... en uh, zoveel mogelijk inspiratie te verspreiden eigenlijk. Ja. Ja. Goed, uh, je zei al, want uh, de, uh, het wereldwijde web, daar uh, ben je dus op te vinden. Alleen op Instagram, noem het nog maar één keer voor alle duidelijkheid. Ja, veel laagstreepje met... Uh, M-E-D-S is dat. Ja. En het uh, jongvolwassen muziek als je mij en vloeders wil checken. Duidelijke verhaal. Um, uh, we gaan jullie uh, spreken weer. Want dat gebeurt over een week of zes, zeven alweer. Want dan uh, is het november en dan uh, worden yes. de blaadjes echt van uh, de tak af uh, gewaaid en geblazen. Uh, maar dan is het uh, in de hoedanigheid van jongvolwassen dus. We gaan ze terugzien. Uh, dat waren ze. Uh, we gaan uh, even uh, iets vooruitblikken met uh, wat betreft de volgende uitzending van de uh, Alternative FM. En dat is Lisa Weld. En die komt volgende week. En een van de nummers die op haar album um, via crowdfunding tot stand is gekomen... is dit nummer Wildchild. Wildchild. Mm. In my dungeon, birds singing in the trees. There's nothing more that I need. Free as the morning dawn, sitting out in the sun. All I can feel is love i just called to let you know i'm doing much better now that i'm far from home it gives me all the space i need to let the wild child in me live carelessly all around my cheeks living in a fantasy that did don't Just call to let you Bond hoorde je met uh, My Old Man. Daarvoor hoorde je Lisa Weld met Wild Child. En we gaan een beetje langzamerhand op naar het einde van uh, dit uh, fijne programma. En we moeten er nog een aantal laten horen. Zoals bijvoorbeeld deze van Diston En het nummer dat heet Again. is bijna vergiet, maar ik had het beloofd dat ik deze Disten uh, zou laten horen. Dat heb ik dan uh, bij deze ingelost. Het de nummer heet Again. Maar we hebben nog een nieuwe single uh, klaarstaan, want die komt morgen uit. En dat is deze van Linde. Ooit ook bij ons de gast geweest. Namelijk in de eerste donderdag van augustus. Nummer heet Lights Down. In ieder geval, daar uh, gaat een beetje deze single over van Linde met uh, Lights Down. Um, we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van uh, deze Alternative FM van 12 september. En ik had net al Lisa te laten horen, want zij is uh, de muzikale gast van de komende editie. En daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben over onder meer haar... Uh, muzikale bestaan En dat ziet er toch uh, een beetje anders uit dan je uh, misschien op het eerste gezicht zou denken. Uh, en ze heeft ook uh, in de Amsterdamse Vondelkerk haar album ook gepresenteerd. Dat is allemaal volgende week. Afgelopen week hadden wij uh, nog hier in de uitzending Ethan Huis. En Ethan Huis heeft ook een album uitgebracht. Dat heeft, uh, dat heeft hij de afgelopen week gedaan met The Road in the Wilderness... Bovendien zal die tijdens het Haarlem Vinyl Festival of het Haarlem Vinyl Weekend... ...zal die ook te zien zijn in de Koepel Haarlem. Dat is die voormalige gevangenis die ze dan een beetje gebruiken voor dat soort zaken. En een van de nummers die op dat album staat is The Tale of Lonesome Billy. En die ga je horen tot aan het eind van dit programma. Ik zeg tot volgende week. Dag. April. What you do? Stolen And poor old lonesome million he wasn't doing well. He thought about that evening, his moments in the street. He thought about the tie up from the lady.